Goedemorgen allemaal. Welkom in de Veenhaardkerk. Fijn dat je hier vanmorgen gekomen bent. Misschien ben je hier vandaag voor het eerst. Misschien kom je al vaker. Maar ik wil je uitnodigen om de dienst te beleven op een manier die bij jou past. Ik ben Esther. Ik ben vandaag de gastvrouw en ik begeleid jullie vandaag door deze dienst. Een dienst waarin we mogen luisteren naar het woord van God. De uitlag, uitleg van Jan Peter naar... Uh, met elkaar mogen zingen en luisteren naar de muziek van Kauzijn en Annemarie. Een hele mooie dienst die we met elkaar gaan beleven. Voordat we de dienst echt gaan beginnen... wil ik even aansluiten bij het jaarthema. Het jaarthema is goed nieuws. En ik denk dat het heel mooi is om vanaf deze plek te vertellen... dat er ook goed nieuws is vanuit de gemeente. Afgelopen woensdag hebben Christa en Robin Kranenburg een dochter gekregen. Haar naam is Tess... En het gaat hartstikke goed met Tess en met uh, haar vader en moeder. En vanaf deze plek, namens de Veenertkerk, willen we ze heel veel geluk wensen met uh, hun dochter en de geboorte van hun gezin. Prachtig. Goed, dan uh, wil ik graag kijken of er kinderen zijn die het leuk vinden om even naar voren te komen hier op het podium. Want hier op het podium staat vandaag iets anders dan anders. En als je dat nou goed wil bekijken, kom dan maar even deze kant op. Kom maar. Ja, oh. Kom even deze kant op. Kom maar. Oh, daar zie je al wat. Heel goed. Ja, hartstikke mooi. Kom maar. Ik denk dat jullie er al een beetje voor staan. Wat zien jullie vandaag hier op het podium, wat er vorige week nog niet stond? Hebben jullie het al een beetje achter jullie gezien? Wie? Wat zie jij, Tessa? Um, de kribben. Heel goed, we zien de kribben eigenlijk al staan. En wat zie je nog meer, Milou? Stro. Stro in de kribben. Maar ligt er ook iets in de kribben? Nee, nee hè. En, en wat, wat zien we boven de kribben? Een ster. Een ster, heel mooi. Nou, kom eens even mee. Er is hier ook wat leuks. Moet je even opletten voor het snoer hier. Ja? Kom maar. En. Uh, als je het niet kunt zien, als je nu niet zo groot bent, ga maar een beetje naar voren kijken. Wat zien jullie daar staan? Wie heeft een idee wat daar nu staat? De drie koningen. De drie koningen, ja. Wat betekenen die drie koningen? Weet een van jullie dat? Nee? Waar gaan die naar op zoek, denken jullie? Of misschien wel de drie wijzen, zo worden ze ook wel genoemd. Weet jij dat? Uh, naar Jezus. ja. En is die er al in de kribben? Nog niet, hè? Nee. Nou, ik denk dat de papa's en mama's het ook al wel geraden hebben. Het is vandaag de eerste Adventszondag. Wij gaan op weg naar kerst. De wijzen staan hier beneden al. Die gaan een hele lange tocht maken. Zodat ze uiteindelijk met kerst uitkomen bij de kribben. En ik denk dat er dan wel iets in de kribben ligt. Denken jullie ook niet? Ja? Nou, dank je wel. Marit, jij mag even hier blijven staan. Dan mag de rest weer terug naar zijn eigen plek. Dat hoor je zo. En Marit, die blijft even bij mij staan... Want die mag vandaag het gedichtje voorlezen van de eerste kaars die we met Advent gaan aansteken. Ik ga jou even een beetje helpen. Wil jij vast mijn microfoon vasthouden? Ga ik deze geven? Kom maar, mag je hem eerst mooi aansteken, de eerste kaars? kerstfeest is een feest van vrede vrede hier en overal en die vrede voor, van, voor de mensen is begonnen in een stal dankjewel mag jij weer gaan zitten Goed, de eerste Adventszondag vandaag. De wijzen staan daar, ze zullen iedere week een klein stukje dichterbij komen, totdat we uiteindelijk met kerst op de plek gekomen zijn waar ze zijn moeten, bij Jezus die in de kribbel zal zijn. Vol verwachting mogen we richting kerst gaan met elkaar. Graag wil ik met jullie deze dienst ook beginnen met een gebed. Als je nou niet gewend bent om te bidden, kun je gewoon luisteren naar de woorden die ik uitspreek. Laten we samen bidden. Vader in de hemel, bedankt dat we hier bij elkaar mogen komen... op deze mooie eerste Adventszondag. Heer, vol verwachting mogen we uitkijken naar uw komst. Dat u geboren wordt en dat u uw licht laat schijnen over de hele wereld. De eerste kaars brandt nu, hier. Heer, wilt u ons verrijken met uw licht? En wilt u ons ook een goed gevoel geven vandaag in deze dienst? Waar we dan ook voor komen, misschien om te luisteren naar uw woord... Of om even een moment van rust te hebben. Heer, misschien is er een moment van verdriet of van blijdschap. En dat we daar ook even bij stil mogen staan. Wilt u met iedereen zijn die hier vandaag is. Of de mensen die vandaag niet konden komen. En wilt u deze dienst voor ons zegenen. Dat vragen we u in Jezus naam. Amen. We gaan zo met elkaar zingen. Kauzijn en uh, Annemarie gaan uh, samen met ons uh, twee mooie liederen zingen. En we zijn altijd gewend om bij het zingen hier te gaan staan. Willen jullie gaan staan? Het eerste lied is Breng ons samen. En uh, we hebben vanmorgen eigenlijk allemaal een uitnodiging gekregen van de Heer Jezus. Om samen te komen. Uh, samen hier. Maar we ons ook verbonden voelen met christenen over de hele wereld. Die vandaag eerder of later... Uh, komen om uh, God groot te maken en laten we samen dit lied zingen, breng ons samen. vertrouw maar op God. Dus ik denk dat de meeste kinderen die we kennen, zijn pakken zelf daar lekker zingen. Dan is het nu voor de kinderen het moment dat jullie naar je eigen programma toe mogen. Er zijn vandaag drie programma's. Ben jij een veenhard kruimel, dus ga je nog niet naar school. Dan mag je zometeen mee met Ilse en met Anna. Willen Ielse en Anna even gaan staan, dan weten we wie dat zijn. Kijk, daar zijn ze. Ilse is er in ieder geval. Er zal vast nog wel wat hulp bij komen zometeen. En dan mogen jullie mee in de ruimte hierachter. Ben jij een veenhart kid zit je in drie, uh, groep 1 tot en met 4 van de basisschool. Dan mag je zo meteen mee met Paul, Teun en Klaas. Willen jullie ook even gaan staan? Oh, dat is ook veranderd. We hebben een hele mooie Klaas, Katinka. Paul en Katinka. En dan mogen jullie zo je jas aan doen, want dan lopen jullie buiten om even naar de fontein. Net als de Veenhart-kanjers. En die mogen mee met Martin en met Anouk. Hebben we die? Ja, die hebben we. Helemaal goed. Dus ben jij een Veenhard kan je dan uh, en zit je in groep 5 tot en met 8 van de basisschool, dan mag je meelopen met hun. Dan uh, wensen we jullie een heel fijn moment met elkaar. Mogen je lekker je jas aan gaan doen. Ik uh, krijg net een, een berichtje door. Um, het is een, een bericht uit de gemeente wat niet zo fijn is. Um, ik krijg net te horen dat de vader van Margreet staat. Uh, gisteravond is overleden. Um, dat de vader van Lennart uh, ernstig ziek is en in de laatste fase zit. Het is een gezin hier in de kerk. Uh, Margreet, Lennart en Sarah staat. En uh, de vraag is gekomen of wij uh, met elkaar hen even mee willen nemen in gebed om te vragen of God bij hem wil zijn in deze moeilijke tijd. Ik wil vragen of jullie met me mee willen bidden. Vader in de hemel, we hebben vanmorgen gehoord dat de vader van Margreet is overleden. Heel veel verdriet in dat gezin. Heer, hij is nu bij u. Hij mag rusten bij u, maar het verdriet hier op aarde blijft. En er is nog meer verdriet in het gezin hier. De ernstig zieke vader van Lennart. Wilt u hen bijstaan? Wilt u hen laten voelen dat u met hen meeloopt op dit moeilijke stuk van hun pad? Wilt u hen het vertrouwen geven dat u er bent om hen te dragen? En ook de opa van Sarah. Heer, er gebeuren een heleboel dingen in ons leven die we niet voor het kiezen hebben waar we mee moeten omgaan, maar met u naast ons kunnen wij dat aan. Heer, wilt u met hen zijn, maar ook met andere mensen die op dit moment verdriet hebben, die iemand moeten missen en dat eigenlijk niet willen. En Heer, ook al gebeuren de dingen die we niet fijn vinden, ook zijn we op dit moment ook nog even heel dankbaar dat er ook nieuw leven in de gemeente heeft mogen komen. U heeft nieuw leven geschonken. Bij Robin en Christa, des heeft geboren mogen worden. Hier zo is het leven: wilt u met alle gezinnen in de Veenaardkerk, maar ook daarbuiten, mee lopen op hun levenspad en hen het vertrouwen geven dat ze het kunnen dragen, alles wat hen op het pad overkomt. Dat vragen we u in Jezus' naam. Amen. Dan uh, wil ik graag uh, overgaan uh, tot het lezen van de Bijbel. Het uh, thema van vandaag is uh, vertrouwen op God en op mij. En Jan Peter zal ons daar zo meteen uitleg over gaan geven. Ik denk dat het ook heel mooi aansluit uh, bij alles wat we vandaag al gehoord hebben. Um, we gaan zo meteen lezen uit Johannes 13, vers 36 en dat loopt over in Johannes 14, vers 1. En daarna gaan we verder in Johannes 16, vers 17 en 18. En dat is het moment dat uh, Jezus het laatste avondmaal heeft met zijn leerlingen. Waarbij hij hen eigenlijk gaat vertellen wat er allemaal gaat gebeuren. En zij eigenlijk nog geen idee daarvan hebben. Johannes 13, vers 36. Simon Petrus vroeg, waar gaat u naartoe hier? En Jezus antwoordde. Ik ga, nergens, ik ga ergens naartoe waar jij nog niet kunt komen. Later zul je mij volgen. Waarom kan ik u nu niet volgen, hier? Ik wil mijn leven voor u geven, zei Petrus. Maar Jezus zei... Jij je leven voor mij geven? Waarachtig. Ik verzeker je. Nog voor de haan kraait zul je mij driemaal verlogenen. Wees niet ongerust... Maar vertrouw op God en op mij. Daarop zeiden een paar leerlingen tegen elkaar: Wat betekent wat hij nu zegt? Nog een korte tijd en jullie zien me niet meer. Maar kort daarna zien jullie me terug. En ik ga naar de vader. Wat betekent nog een korte tijd? Wat bedoelt hij toch? Jan Peter. Dankjewel. Goedemorgen. Wat bedoelt hij toch? Goeie vraag, vind je Dat we hier samen zitten, mooi onder indruk zijn van uh, muziek, maar van een babytje en dan verdrietig nieuws. Voor degene die uh, door Hansel Bentham kennen, zijn vrouw is ernstig ziek en die ziekte is weer teruggekomen. Verdrietig nieuws. Wij zijn toch een beetje wijzend met elkaar. Uh, niet dat we wijs zijn bedoel ik, maar we zijn toch een beetje een beetje, we zijn heel erg onderweg met elkaar. We hebben een thema. Uh, ik ben predikant in Utrecht Noordwest, voor mensen die, die, die, niet, voor wie ik niet bekend ben. Uh, jonge gemeente, allemaal uh, dit soort mensen 20, 35. 20, 35. Dus ik val zelf af, heel veel val, hier vallen ook af. Uh, we hebben een mannetje, ik 926 las ik tot mijn verbazing ergens. Als leden aantal, ja, dat, dus dat groeit ook alles maar door. Ja, dat is ook wat. Um, um, wat wil ik nog meer zeggen? Nou, we, hebben, voor met, we zitten in een mooi verband met, met, met de Stadskerk in Amstelveen... en met de Veenhaardkerk hier in Meidrecht en met dus de Utrecht. Een mooi verband en we denken samen na. Die predikanten die wisselen ook, dat is echt tot, tot mij tot zegen en ik hoop de gemeente ook. Ik um. <laughs> neem en, en mooie tekenen met elkaar. goed nieuws, maar lieve mensen, het, het goed nieuws is, ik zie hier goed nieuws, het is, maar tegelijkertijd zijn we ook op weg, want hoeveel is nog niet goed nieuws? Tegelijk, wat staat daar? Een vernieuwde aarde, maar die is nog wel. In, in Afrika zeggen, it's about to come, het komt eraan. Ja, het, het is nog niet, hè? We zijn onderweg samen. En Jezus heeft dat uh, opgeroepen in, een, in het boekje wat we dan met elkaar hebben. Daar staat deze tekst, het hele jaar door houden we onze deze tekst een beetje... En dan maken we rondjes omheen, nadat Johannes was gevangen was genomen. Slecht nieuws. Het ging Jezus naar Galilea, waar hij het goede nieuws verkondigde. En dit was wat hij zei, de tijd is aangebroken. Eén, de koninkrijk van God is nabijgekomen... Kom tot één keer en hecht geloof aan dit goede nieuws. Hecht geloof. Dat is de maand november waar we ons een druk over maken. Met de huiskring van november. Uh, november. Vernieuwing door te vertrouwen. Hecht geloof aan het goede nieuws. En soms zak je de moed in de schoenen. Is het, ja, dit is goed nieuws. Maar om daar zelf dan geloof aan te hechten. Dat is een klus. En het mooie, mag ik het bijbegedeelte weer zien? Ja, dat is toch het, dat we ons dat direct verbonden kunnen weten met, met hoe het was rondom Jezus. Vragen. Kijk nou maar eens in 15 in die, in die hoofdstukken. Rondom die tafel van de Heer Jezus, die we met elkaar vier dit avondmaal. Hoeveel vragen er niet zijn in de hoofden van de mensen aan het eerste avondmaal we hebben er een paar van en mensen reageren ook verschillend op die vragen onderweg goed nieuws, geloof hechten aan vertrouwen hechten aan dat goede nieuws, aan dat wat u zegt heer Jezus, ja dat doen we maar tegelijkertijd waar gaat u naartoe heer ja u kunt me nog niet volgen hoezo ik kan u niet volgen zegt Peter Waarom... hij begrijpt Jezus niet nee, jij wel dan dus dan vraagt u, waarom kan ik het niet volgen? Ik, ik wil mijn leven voor u geven. Dit is geen flauwe van Petrus. Die gauw even zegt van in zijn emotionele, dit is hartstikke menis van hem. En dan zegt Jezus, ja, ja Petrus, dit ben jij. Um, maar maar, maar liever jij, um, ik verzeker je, nog voor de haan drie keer zijn snavel open doet, heb jij al drie keer gezegd, ik geef mijn leven niet voor hem. Helemaal niet. Ik hou afstand van Jezus. Je verlogen me. Ja, dit, dit ben ik, waar ze spreken. Dit. Aan de ene kant zeg je vurig, Jezus, ik hoor bij jou. Ja, Jezus, ik vertrouw. Toch? Maar, maar, maar zomaar is dat vertrouwen weg. Zit je midden in de twijfel en denk je uh, afstand. Uh, ik, ik heb het niet. Ik, dit is even niet mijn deel. Ik schuif weg. Ik ben er niet. En het wordt nog. Het komt nog dichterbij. Want dan zegt Jezus, euh, moet ik je kijken hoe die leerlingen hier met elkaar overleggen. Wat, wat, wat, wat betekent dat wat hij nu zegt? Hoe vaak vecht ik daar niet mee? Wat betekent het nou wat Jezus zegt? Als ik het Nieuwe Testament lees, kan ik al, niet altijd zeggen... Euh, ook niet na zeg maar, een aantal jaren in domenisch ik kan je alles direct uitleggen. Soms denk ik van, my goodness, wat zegt u eigenlijk hier? Wat Ik, ik, kan het niet, ik, hoor, ik hoor wat u zegt, maar hoe moet ik dat dan een plek geven? Alleen dit al trouwens, vertrouw op mij wat straks komt. Wat betekent dat wij nu zegt, nog een korte tijd? Ik ga naar de vader. Wij hebben er nu een antwoord op, maar wij hebben wellicht andere vragen. Maar, maar, maar wij kunnen wel vragen, heer, wat betekent dat, nog een korte tijd? Dat zou wel nu aan Jezus kunnen vragen. Heer, wat is een korte tijd? Hoeveel tijd is er tussen? 2000 jaar, lekker kort. Wat betekent dat? Wat, wat hebt u voor, of hebt u het over dat u vanuit de graf weer terugkomt? Dat, het zijn vragen die, dat, dit zijn wij. Een groep mensen rondom Jezus. Dat is volgens mij de simpelste, maar ook eerlijkste definitie van een kerk. Een groep mensen rondom Jezus. En wat is er dan met die groep mensen rondom Jezus? Die zijn in verwarring, weten het niet, zijn soms veel te stellig, nou weet ik het. En een paar jaar later denk je, uh, ik zat ernaast, Petrus. Tof te stellig, of te veel vragen. Dat is de groep mensen rondom Jezus. En wie staat daar in het midden? Mag ik die tekst zien? Wie staat daar in het midden? Jezus zelf. En dan moet je even, zou je even, ja, doen met, even naar me willen kijken. Een gewone man, vorige keer heb ik een ICT'er gezegd. Daar staat een gewone man. Het is niet de stem vanuit de hemel die zegt van, vertrouw op mij. Het is een heel gewone man. Brood te breken, uit te delen en te zeggen, wil je mij vertrouwen? Hij begint, vertrouw God, maar vertrouw ook op mij. Zie je dat ze op dezelfde hoogte staan? Hier wordt het niet makkelijker van, vind ik. God vertrouwen, de Almachtige, de Grote Schepper, de... God die alles, ja, dat is nog te vertrouwen. Hij is ver weg, hij is almachtig. Maar moet ik deze man die voor mij staat in al zijn gewoonheid vertrouwen? Als hij zegt vertrouw op God en vertrouw op mij, zet hij zichzelf op het level van God. He? Moet ik geloven? Dat iemand op hetzelfde level staat als de Almachtige. Iemand die in een krip gelegd is. Geboren is als het ventje. Ik heb zijn naam niet meer. Waarvan we, een ventje toch? meisje? Geboren als het meisje wat we zagen. Moet ik geloven dat deze man, net als ik, afhankelijk nu. Terwijl hij daar staat, afhankelijk van eten en drinken van ademhaling, van het functioneren van zijn hart. Moet ik geloven? Moet ik hem vertrouwen? Dit is echt wel een puntje, hoor. We komen van... Uh... meiden, en ik zijn drie, tweeënhalf weken in Afrika geweest, Oeganda geweest. We zijn bij Pentecost ge Pentecostals geweest, dus helemaal in de Heer. We zijn bij pres Presbyterians geweest. Maar overal hoor je altijd in het gebed, en ook hier, en er is niets mis mee... Maar ik wil toch benoemen, over, hoor je altijd, heavenly Father, heavenly Father, heavenly Father. Ik heb echt niet één keer een gebed gehoord in Oeganda, ook niet bij de Pentekostels, zeg maar, die helemaal gek zijn van Jezus. Prijs God hoor, prijs Jezus. Niet één keer heavenly Jesus Christ. Het lijkt wel alsof wij, mag die tekst weer terug van vertrouwen op God en mij, mag blijven staan, wees niet ongerust, dat is al lastig, maar vertrouw op God en mij. Het lijkt wel alsof we wel vertrouwen op God, maar prachtig lied. Dat was right on the spot. Jezus, ik vertrouw. Hoe vaak is een vraag naar jou toe, en vooral naar diegene die zeg maar met Hem willen leven. Hoe vaak is dat in de praxis van je leven waarheid dat lied? Jezus, ik vertrouw op u. God, ik vertrouw op u. Jezus, ik vertrouw op u. Heilige Geest, ik vertrouw op u. Ik hoor vaak. Dat zal wel liggen vanwege de jonge gemeente, hè? zullen we het daarop houden. Ik hoor vaak, ja, ik bid altijd, maar tot één Jan Peter. Jij zit altijd te duwen omdat ik op Jezus en uh, meer van de geest, meer van Jezus. Maar, maar dat is, het is toch allemaal één? Het maakt niet zoveel uit. Jullie weten beter, maar is je praxis ook beter? Meer in overeenstemming met dat Jezus niet zegt: vertrouw maar op God, dan komt het goed. Hij zegt hier: wees niet ongerust, vertrouw op God en vertrouw op mij niet dat het er makkelijker van wordt maar dit is de blikrichting en de richting die Jezus zegt niet één God we hebben een drie drieëne God vertrouw de Vader en vertrouw op mij en dat is een klus want we leven in 2016 en we leven niet in Oeganda of Afrika we leven hier en onze cultuur is een godarme cultuur We hoeven niet bang van te worden, want de Heer is echt wel bij ons. Maar het is wel wat ons, dat ademen we in. Heb je de agressie van Jeroen Paul gezien afgelopen donderdag? Wanneer was het? Ja? Als, als al die gekke godsdiensten eens weg doen, dan kunnen we misschien eens een beetje een betere aarde. Dat was een mooie reactie van een, een vrouwelijke rabbijn. Maar wel een beetje hele eerlijke. Ik zal altijd nog een keer met Jeroen Paulen praten. Nou, niet dat het eruit maakt hoor. Maar dat is wel een beetje de cultuur. In elk geval de cultuur van de linkse kerk. Dat is echt van. En er moet toch niet van. Dat moet gewoon. Ik, ik, weet je, ik kan dat begrijpen ook trouwens. Ik, ik kan het nog volgen ook. Het is niet uit de lucht gegrepen. Dat is onze cultuur, maar ook in die cultuur staat deze man... en dat is net zo'n man als Jeroen Pauw een man is... te zeggen, vertrouw op God, de Almachtige, wat je kent. Voor zijn discipelen moet dit... Hoe kan het dat hij zichzelf... Sst, vertrouw op God en vertrouw op mij. En dan is er een hoop onzekerheid. Mag ik het samenvatten zo? Van tevoren een hoop onzekerheid bij Petrus. Die hij overschreeuwt met stelligheid. En hoeveel gelovigen overschreeuwen zichzelf niet met de stelligheid. En er is een hoop onzekerheid. Wat bedoelt hij toch? Wat, wat, wat betekent het als hij zegt? Wat is nou een korte tijd? Ik denk dat wij maar het beste kunnen doen wat de mannen en de vrouwen van toen hebben gedaan. Jezus serieus nemen... En tegen hem zeggen, zoals wij bezongen hebben... Jezus, ik vertrouw op u. Heer, ik vertrouw op u. En ik heb vragen. Ik blijf onzeker. En ik ben soms te stellig. Ik zit daartussenin. Te stellig en te veel vragen. Dat ben ik. Dit zijn wij. Dit is de Veenhardkerk. Dit is Utrecht Noordwest. Dit is de Stadshaardkerk. Dit zijn wij. Te veel vragen. En dat vertrouwen is een klus. En ik zou eigenlijk willen adviseren... Zullen we die vragen dan Gaat dat toch niet? Moet ik hem vast, een tijdje vasthouden? Nee? Ja, dat doe ik graag hoor. Ik, ja, kom even. Ik heb, ik, heb nog nooit ik heb nog nooit gepreekt met een mannetje. Zo. Mannetje of niet? Ja, eigen ja, gevaar. Ja. Ja? Eigen gevaar, hoezo? Oh, een beetje kots. Bedoel je dat? Ja? Nou, dit is wel nieuw voor mij. Kijk, dit mannetje, dat laat zijn vertrouwen wel gaan. Hè? Dat maakt het mannetje. Ja, dat, dat, dat, dat, is, dat, dat denkt van, ik ben veilig. Die, die denkt er niet over na dat ik hem los zou kunnen laten. Of dat, dat, dat is gewoon... En lieve mensen, dat vertrouwen, dat... Had ik dat maar bij Jezus. Maar in dit kopje gaan niet zoveel vragen om... Is het gewoon lekker, het is goed. Hij is warm, hij hoort een stem. Dus hij heeft geen pijn, hij voelt wat beweging... En denkt, oh, het voelt vertrouwd. Klopt, ik ben opa... Zes keer op dit moment zou de jongste dochter aan het bevallen kunnen zijn, weet ik niet. <lacht> Misschien nog over een week. Het is vertrouwd. En eigenlijk zegt Jezus, hoe heet hij? Hoe heet hij? Zet. Zet. Eigenlijk zegt Jezus, vertrouw op God en vertrouw op mij. En natuurlijk hebt dit ventje straks pijn en dan bleert hij en dan krijgt hij voeding. Natuurlijk heb jij pijn en ben je onzeker. En gebeuren er dingen met je dat je denkt van, krijgt hij een hielprik al gehad? Ja, tuurlijk. Ja. Krijgt hij een hielprik? Wat is dit? Mijn moeder die me altijd zo veilig verzorgde omdat ik altijd veilig was. Nou krijg ik een hielprik. Ja, jochie, je krijgt een hielprik. En dat bleren altijd, hè. En, en soms dat uitpersen. Ik vind het al helemaal akelig. Maar ja, maar dat doen we. Het is maar een vergelijking. Maar Jezus zegt tegen ons, vertrouw mij net zo als zet. Jou nu vertrouwd en zijn vader en zijn moeder. Ook middenin, durf maar te huilen. Waarom geen paniek? Het doet toch zeer, of niet? doet zo'n bericht van, van, van aan het begin waarmee we begonnen Dat is toch allemaal pijn? Dat is toch niet het leven? We, we zitten toch niet? We, zitten, we, gaan, we zijn toch onderweg naar een vernieuwde aarde? Het goede nieuws is dat het komt en we zijn voor een goede Dit is goed nieuws, maar dit ventje zal nog heel op moeten huilen. Absoluut. weer piep dan neem ik hem weer. Ja? Ja, okay. <laughs> Dit is een beetje de afronding van mijn eerste punt. En ik wil nog iets moois toevoegen. Jezus vertrouwde op deze Petrus. Dus nu even andersom. Jezus, dus de man die hem vasthield, Jezus vertrouwde Petrus. Want tegen deze Petrus zegt hij, ik vertrouw jou. Jij bent het hoofd van mijn kerk. Jij bent de Petra. Jij bent de rots. Jij bent mijn discipel. Jij bent mijn oudste. Jij bent de belangrijke apostel. Gek, maar bijzonder. Jezus vertrouwt mensen, geeft mensen een klus en zegt, jij kunt dat. Zij wel, Jezus, weet dat Petrus hem verlogend. Petrus er niks van begrijpt bij Cornelius. Petrus in gelaten nog een keer valdikant in de fout gaat. Petrus aan het einde van de leven nog een keer weer wegvlucht. Hij weet dat Petrus een zondig mens is. Blijft twijfelen. Hem niet vertrouwt. En zijn eigen routes zoekt. En toch zegt Jezus, Petrus, ik vertrouw jou. En dat mag ik tegen jou zeggen. Jezus vertrouwt jou. Ja, maar ik... Nee... Jij vertrouwt hem niet altijd. Je doet je best, ja. En soms doe je niet je best, nee. Jezus vertrouwt jou. Dit eerste stuk heb ik gepreekt. En toen hebben we twee vrouwen, twee mannen, twee ouderlingen, twee diakenen. Dat kan ik even helemaal zeggen. Eén vrouwelijke ouderling en een vrouwelijke diaken. En een mannelijke ouderling en een mannelijke diaken. Hebben bevestigd. En dit heb ik tegen hen gezegd. Maar het geldt voor iedereen van ons. Vertrouw jezelf. Waarom? Omdat Jezus jou vertrouwt. Vertrouw jezelf een klein beetje meer. Met al je gaan we zo verder over praten. Vragen en twijfels. Want Jezus vertrouwt jou. En hij is in elk geval te vertrouwen. Voor de eerste keer. Amen. Komt nog een keer. Tweede deel. Vertrouwen. Wat is dan vertrouwen? Want vertrouwen blijft een lastige klus. En waar vertrouw je op? Op een persoon? Ja, maar heeft iemand van jullie Jezus gezien? Vertrouw je op de Bijbel? Ja, hoe multi-interpretabel is dat? Kun je alle kanten mee op. Wie vertrouwt op zijn gevoel? Eigenlijk zeggen we allemaal stiekem, zeggen we allemaal ja. maar dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat. Vertrouw, Wie vertrouwt op eigen inzicht? Als ik moet vertrouwen op eigen inzicht... Dat vertrouwt nu op heel andere dingen dan tien jaar geleden en daarvoor tien jaar geleden en waarschijnlijk over tien jaar. Toch? Dat schuift toch allemaal? Een blikrichting wil ik je weer meegeven. En Dat heeft natuurlijk alles te maken met vertrouwen op Jezus en vertrouwen op God en vertrouwen op mij. Ik wil jullie een blikrichting meegeven. Kijk, hier zijn uh, drie bergbeklimmers bezig. Ze zijn verbonden met een onverbrekelijk snoer, touw aan elkaar verbonden. En deze drie gaan samen op stap. Ik zal je de namen ook bijgeven. De eerste heet feit, heet gebeurtenis. De tweede heet vertrouwen. En de derde heet gevoel. Kijk naar de eerste. Hoe hij echt die gebeurtenissen, dus wat er rond Jezus gebeurd is. Dat kun je zelfs in de boeken terugvinden. Kijk naar de eerste, mag ik hem zien? Naar de eerste. Hij slaat zijn pinnen in. Eén, wel nee, hij slaat er nog een pin in. Hij zekert het touw. Deze man komt gewoon ...is al halverwege boven, deze man komt boven. Geen twijfel aan. Gelukkig heeft hij een touw, maar dat is voor hem niet zozeer nodig... ...dat hij valt, nee, dat is voor de tweede pas nodig. Hier is de tweede man. En de tweede man is het hartstikke spannend voor. Is niet van, oh, die komt er toch wel achteraan. Nee, dat is hartstikke spannend voor die tweede man... ...want hoewel die eerste alles voor hem klaargelegd heeft... Moet hij er wel overheen lopen, moet hij er wel op vertrouwen. En als hij naar beneden kijkt, dan wacht hem een witte hel, bij wijze van spreken. De dood als die valt. Deze tweede moet vooral vooruit kijken en niet naar nummer drie. Mag ik hem zien? Want hier is nummer drie. Ja, dit is een loser. Hij is naar beneden ge... Kon zichzelf nog net een beetje vasthouden. Hopeloos met zijn hand voorover. Man, ik kan het niet. Wat die tweede persoon niet moet doen, is achterom kijken. Want dan denkt hij, ik kan het ook niet doen, daar gaat hij. Wat die tweede persoon moet doen, is vooruit kijken. Naar die man voor hem. Naar de weg voor hem. Dit is een beetje wat, ik, wat Jezus ons vertelt. Vertrouw op mij, kijk naar de voorste. Vertrouw op gebeurtenissen die ik gedaan heb, op dingen die ik heb gedaan. Vertrouw daarop, vertrouw op mij persoonlijk en kijk dan naar voren. Lieve mensen, als deze, de, de middelste figuur, mag ik vertrouwen even zien, als die middelste figuur, als die steeds achterom kijkt. Dan schiet hij niet op. En ik wil, weet eigenlijk wel zeker dat, dat wij regelmatig die middelste figuur zijn. Doe ik wel genoeg voor God? Bid ik wel genoeg voor God? Voel ik wel genoeg voor God? Ben ik wel vurig genoeg voor God? Allemaal dingen die je... De lat leg je bij jezelf. Misschien zijn jullie allemaal anders, hè? dat kan. Dat, dat, dat kan. Maar, maar normale mensen leggen de lat altijd bij jezelf. Je kijken naar zichzelf en denken van... Klop ik wel? En dan gebeurt er, mag de derde weer zien... Dan zwiep je onderuit. Als je achterom kijkt naar jezelf... Je eigen gevoel, je eigen inzicht, je eigen vragen. Al die vragen van de discipelen. Je zwiept onderuit. En ik zou zeggen, lekker doen. Lekker onderuit zwiepen. Ja, waarom niet? Laat je gevoel gaan, in die zin. Heer, waarom? Ik weet nog dat ik... Dat ik heb, achteraf denk ik weer, dat doe je. Ik heb het in Utrecht nog eens uitgeschilderd. Heer, waarom een korte tijd? Hoe lang duurt het nog? Dat is, dat is ik. En dat ben jij. Durf niet te geloven, durf je vragen te hebben, durf je twijfels te hebben, durf het niet te zien zitten. Jezus zegt niet vertrouw op je gevoel, vertrouw op je eigen veiligheid, vertrouw op je. Vertrouw op een theorie. Hij zegt vertrouw op mij. En dan kijken we naar voren. Zullen we die voorste weer zien? En dan kijken we naar voren. En dan is dat de eerste man, Jezus Christus, die zo'n gezeker pad heeft uitgezet. Als we hem vertrouwen, komen we goed uit. Zal ik met jullie eens kijken naar hoe we dat in onze geloofsbeidens ook samengevat hebben. Maak die feiten zien, die gebeurtenissen van de twaalf artikelen. Ik heb ze zwart gedrukt. Op vele momenten zijn er heel veel twijfels in je leven... Maar volgens mij kunnen we deze, deze zekerheden eigenlijk wel gewoon aannemen als zekerheden die te verdedigen zijn. Niet dat je daar met anderen overtuigd hebt, maar wel voor jezelf als hou vast dat Jezus Christus is. Hij geboren is, dat hij ontvangen is. Uh, dat hij geleden heeft. Nou, daar ontvangt helemaal geen twijfel over. Dat hij gekruisigd is. Dat, is. dat hij gestorven is, dat hij begraven is. Daar twijfelt niemand aan meer um, dan de hel zou eigenlijk wit moeten, dat is minder, dat kun je niet zien. Hè? Op de derde opstand is gewoon, is geen feiten, dat zijn gewoon gebeurtenissen. Je hoeft niet te geloven, maar het, als, als je het waar, als je het hele verhaal aanneemt... zegt, ja maar dit is dit, wat je er ook mee bedoelt, hij is wel opgestaan uit de dood. Opgegaan aan de hemel kon je zien, zit aan de rechterhand van God, hij heeft Stefanus gezien. Nummer 9, heilige, algemene christelijke kerk, ja, kijk eens om je heen, zeg, al eeuwenlang, die is er gewoon. Vergeving van de zonde. Jezus zegt niet anders. Opstanden van het vlees. Hij heeft het zelf voorgedaan. Het is niet allemaal even op hetzelfde niveau. Maar het zijn wel gebeurtenissen. Het zijn feiten waarvan je zegt... Daar kan ik naartoe. Daar kan ik me aan vasthechten. Ik kan me niet aan mijn eigen inzichten hechten. Maar hier kan ik me aan vast... Ik heb eigenlijk maar één keus. Denk ik. Of, mag ik de Bijbeltekst weer zien. Of... Of deze man van Johannes 14 vers 1 is God, is te vertrouwen, heeft dingen gedaan wat ik ook zeg van, het is niet alleen maar een praatje, maar hij heeft het ook gedaan. Of hij is God en hij is te vertrouwen. Of hij is een verwarde man. Die we moeten begeleiden. Daar zit volgens mij niet zoveel tussen. Want wie durft te zeggen, vertrouw op mij en vertrouw op God. Dus of je neemt hem serieus. Of je moet eerlijk zeggen, ik vind Jezus een... Nou ja, zeg het dan maar. Het draait eigenlijk altijd om onze lieve Heer en Heiland. We vierden toen met elkaar avondmaal. Wanneer gaan jullie dat weer doen? Volgende week? Oh, vorige week net gedaan. Ja. <laughs> jullie vorige week. Ja, wij ook. En jullie? Ook of Oh, het was vorige week. Zie je hoe Jezus alles in het werk stelt om te zeggen, proef het. Slik het door. Ik weet wel, je hebt heel veel vragen. Je kunt er niet bij. Maar vertrouw nou op God. En vertrouw op mij. Amen. Zo zouden we bidden. Fantastisch Heer Jezus dat u. Uzelf aan ons geeft. Fantastisch dat u. Uh, ons omarmt zoals we. Uh, Zet kunnen omarmen Fantastisch dat u onze kreetjes hoort Onze hardere kreten hoort Onze pijn hoort ons verdriet Onze twijfel Onze existentiële pijn Die ons, ons leven niet loslaat En dat u zegt Vertrouw op mij Niet op dat, maar vertrouw op mij Je bent, je bent veilig Echt, ik weet het je hebt vragen. Ik heb, hoeveel vragen hadden de discipelen niet. Maar bij mij ben je veilig. Ik weet het. Je begrijpt de route niet. Naar een nieuwe hemel. Naar een nieuwe aarde. Vertrouw mij. Durf te twijfelen. Maar tegelijkertijd durf ook te vertrouwen. Hier ben ik. God almachtig. Ik ben na deze aarde gekomen, ik ben inderdaad een babytje geworden om jou te overtuigen dat ik deze aarde niet loslaat, maar met deze aarde en met jou en met iedereen om je heen op weg ben naar een vernieuwde aarde, naar een vernieuwde hemel. O Heer, als zwakke mens, als zwakke discipel met zoveel vragen, met zoveel pijn, met zoveel onzekerheden, willen wij u roepen, Heilige Geest, ontferm u over ons. Geef ons dat we af en toe als, als drie berg beklimmen. Dat ons, ons, ons hechten aan het ver, ons vertrouwen aan u heer Jezus en ons gevoel. Dat dat ook regelmatig wel in één pas mag lopen alstublieft Bemoedig ons ook door ons gevoel wel te versterken. Maar bemoedig ons ook als ons gevoel ons in de steek laat. Omdat u zelf zegt, ik hou jou vast. Met een koord wat niet te breken is. Heilige Geest, ontferm u over ons in moeilijke tijden, in mooie tijden. Hou ons vast en leer ons een klein beetje meer vertrouwen in onszelf te hebben... ook als we twijfelen, omdat u met ons onderweg bent. Hoor ons, lieve Heer Jezus. We vertrouwen u. Zullen we dat samen uitspreken? Ja, het hoeft niet als je het niet doet, als je... Dan zou je met me uit willen spreken. Heer Jezus, ik vertrouw u. Zullen we het samen doen? Heer Jezus, ik vertrouw u. Amen. Amen. Het volgende nummer heet uh, Lopen op het Water. Um, past denk ik perfect. Um, maar het is een luisterlied. Maar ik kan me ook voorstellen dat u misschien na dit verhaal denkt... Ik wil het gewoon meezingen en uh, schroom dan niet uiteraard, want ik begreep ook dat jullie het al wel uh, vaker hier gezongen hebben, dus uh, als je denkt ik wil staan en ik wil het meezingen, doe dat gewoon en uh, als je wilt blijven zitten en mee wil zingen, is dat ook prima. We zijn bijna aan het einde van de dienst gekomen. We hebben iedere week een mooi bloemetje wat we als Veenhardkerk weggeven aan iemand in de omgeving. En deze week willen we het bloemetje geven aan Piet Slingerland. Hij neemt na 37 jaar afscheid als vrijwilliger en voorzitter van de buurtbus, waar hij in 1979 zelf een van de oprichters van was... Nou, het is uh, uitgegroeid tot een vastgegeven in onze gemeente. En voor zijn inzet willen we hem graag bedanken met een bloemetje. En dan hebben we ook nog de collecten. De hele maand zijn we uh, aan het collecteren voor het cadeau dat wij namens de Veenhardkerk, namens het tienjarig bestaan, willen geven aan de gemeente. Er zijn twee plannen. Of we willen meerdere fruitbomen in een park planten waar iedereen van mag plukken. Of we willen kijken of er een plek is waar een betonnen tafeltennestafel te plaatsen is. Daar is natuurlijk geld voor nodig en uh, dat willen we met elkaar inzamelen. Aansluitend daarop, toen we het tienjarig bestaan van de Veenhardkerk vierden, hadden we hier in de op het podium een hele mooie Wall of Wonder staan. Daar kon iedereen zijn foto ophangen op het moment dat je je aangesloten hebt bij de Veenhardkerk of dat er bijzondere momenten waren. Nou, die Wall of Wonder, die staat nu in de ruimte, naast de kruimelruimte. En aankomende week gaan ze die uh, eigenlijk weer leegmaken. Dus het verzoek is gedaan of als jullie er een foto op hebben, die jullie graag terug willen... of jullie hem dan zelf straks er even af willen halen. Dan is die straks ook weer leeg. Na de collecte mogen we met elkaar nog genieten van een kopje koffie of thee. Kunnen we nog even napraten over deze mooie dienst. En uh, na het zingen mogen we straks ook nog uh, de zegen van Jan Peter ontvangen. met een loflied, dus uh, ga lekker staan en zing mee. MUZIEK En jij bent veel veiliger dan Zet. En jouw kleintje in jouw armen. Jij bent echt stuk voor stuk. Ook al ben je boven de 80, hebben we die nog? Nee, net niet. Jij bent veel veiliger dan Zet in mijn armen en een baby in jouw armen. In Jezus armen. En bij alle stoorzenders in ons leven blijft dit de waarheid. Waarom zijn we veilig? Omdat de liefde van God en de genade van de Heer Jezus Christus en zijn omarming en de inwoning van de Heilige Geest voor jou en voor ons een feit is. Amen. Amen. zondag.